We hebben een koe op Saldar, een bonte koe, een hamsterkoe, abu, Die koe is rijn en zindelijk, geen onvertogend spatje. Ze wordt geregeld uitgelaten op het duivenplatje. Zij slaapt s nachts op een triepen, lowikense canapé. De kattenbak op het nachtkastplankje dat is voor de saniteit de bolder, we hebben een koe op zolder, een grote vier cilinder koe, Abu, Abu, Abu. Holder, de bolder, we hebben een koe op zolder, een bonte koe, een hamsterkoe, Abu, Abu, Abu. Zij wordt op tijd gestofzuigd en gezind, dat is voor de motten.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 de bolder, we hebben een koe op zolder, een grote koe, aboe, aboe, aboe. Bolder, de bolder, we hebben een koe op zolder, een bonte koe, een hamsterkoe,